Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. dit is het nieuws van NOS op 3. Vlissingen gaat toch geen asielzoekers opvangen op een cruiseschip. De Zeeuwse stad was van plan om vanaf september meer dan duizend asielzoekers op te vangen... op een cruiseschip bij de oude marinekazerne. De extra bedden zijn hard nodig omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel al maanden overvol zit. Asielzoekers moeten daar regelmatig in tenten of op stoelen slapen. De grootste coalitiepartij van Vlissingen reageerde vorige week al niet enthousiast op de mega-opvanglocatie. Mensen worden onterecht in kleine hokjes gestopt. Er is te weinig aandacht voor de mensen. Je krijgt uh, te veel kippen in een hok dat ze elkaar beginnen te pikken. Je krijgt ruzies. Allerlei problemen waardoor wij uh, vanuit de PSR in het coalitieakkoord hebben gezet. Wij willen best mensen opvangen. En of dat nou crisisopvang is of gewone opvang, maar kleinschalig. Meer partijen zagen de cruise-opvangplek niet zitten. Volgens de burgemeester en wethouders is er te weinig steun in de gemeenteraad. In Sri Lanka is de noodtoestand uitgeroepen nu de president het land is uitgevlucht. In en rond de hoofdstad geldt een avondklok. Het gaat al een hele tijd niet goed in Sri Lanka. Een hoop mensen zijn boedend op de regering. Afgelopen weekend werd het paleis van de president bestormd en daarna dook hij onder. Inmiddels zijn hij met zijn vrouw en twee bodyguards naar de Malediven gevlogen. Na een Big Mac of een McFlurry even naar buiten voor een peuk, dat kan binnenkort niet meer. Alle filialen van McDonald's worden helemaal rookvrij, ook buiten dus. Eind deze zomer mag je voor de deur en op het terras geen sigaret meer opsteken. Zo kunnen klanten ook buiten eten zonder dat ze in de rook zitten. De Mac zegt de eerste grote horecaketen in ons land te zijn die deze rookregels invoert. Waar wordt volgend jaar het Songfestival georganiseerd? Er heeft zich nog een stad gemeld, Newcastle. Het glitterjurken- en windmachinespectakel komt naar het Verenigd Koninkrijk... vanwege de tweede plek die het land dit jaar binnensleept. In won het Songfestival, maar dat land kan het evenement door de oorlog niet hosten. Of Newcastle het wel gaat doen, weten we nog niet. Ook Londen, Manchester, Glasgow, Cardiff en Liverpool hebben belangstelling. Het weer grote verschillen vandaag in de noordwesten. 19 graden in Limburg, 29. Op steeds meer plaatsen breekt wel lekker de zon door. Morgen soms zon, soms wolken en dan wordt het 20 tot 26 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Te beginnen met Frankrijk, een van de favoriete vakantielanden. Zo Zomerse klanken van La Compagnie Creole en Michel Fugain. Bonjour, bonjour, je viens vous inviter. Laissez tout tomber. On va embarquer pour un pays qui va vous ça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 Un, et allez, oh. Un petit goût de Marseillaise Oh non Un petit goût de la malheureuse Comment Vive la boule la française Et vive la France et la Corrèze Ouh. Tout qui parle des chansons Moi mon gage ne veux pas changer l'histoire Je ne veux rien changer du tout Je laisserai rien de rien dans les mémoires Mèche mon cou oh oh Régalez Je m'en fous, Il épousa un jour de gloire. Faux -s -s -s -faux. Une demoiselle nommée Victoire. Faux -s -s -faux. Elle était fille de légionnaire, d'ailleurs elle sentait bon. Ouais. Devant le maire, la belle n'a pas dit non. Elle était fière d'être la moitié d'un con. Allez, un petit coup de Marseille ouais, Un petit bout de la Madone.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 Voici la fin de mon histoire Faut ce faut Bien sûr c'est difficile à croire c'est trop Un jour au cœur de la mitraille Un boulet de canon Vite oh une entaille Plus large que ses galons Du champ de bataille Sorti la moitié d'un con Et allez Un petit de marseillaise ouais, non, non. Un petit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 Je ben Mexico ligt veel verder weg, maar de songs zijn in dit geval ook zomers met bijdrage van Anna Gabriel en Los Lobos. Appleplay is een programma boordevol vol afwisseling. baso la vida con la pistola Ha pistola y el corazón La pistola. Holland. We zeggen de zomer even vaarwel voor drie songs uit eigen land. En we blazen even stoom af met de nieuwe single A Fade in Blue van Danny Vera met het Rozenberg Trio. Vervolgens is het de beurt aan Tamara Tol met een cover van Françoise Hardy. En tot slot horen we Mo en Raccoon met Dans Mijn Ogen Dicht. Heet van de Naald Yellow in black, that big old moon shines every night, and I fly so close to it, so high. Build a rocket ship on my balcony, counting down and fire it tonight. A fever. Feeling burning, yearning when we're leaving ground. A journey homeward bound. Maybe we'll stay on the Milky Way, a room on an Versace suite with a view. We need to lift up, get out of here, travel with the speed. of Life feels good. So fast our stern strikes. She so clear was left behind. But well, midnight was an hour fading blue. The earth from above, a blue-green marble spinning through that silver stardust. Probably what made us Returning to Saturn again While I'm still holding hands with you We need to lift up, get out of here Travel with the speed of life, is good We're going so fast, our stern to stripes See so clear what's left behind oh, Midnight was an hour fading blue Right. See, so clear what's left behind oh, Midnight was an hour fading Aan mijn kindertijd, denk ik met heimwee aan die mooie tijd. Weg zijn mijn drongen, want tussen bomen, een tuin voor rozen, stond toen ons huis, daar waar voorheen. Zodat ons huis, dat tussen rozen stond, niet meer bestaat. Ik nam toen afscheid, maar met een traan. Ik kon niet geloven, voorgoed goed weg te gaan. Die dag verdween iedereen uit mijn leven. Hield mijn maar ik was liever gebleven. Ze lachten en zeiden Moet je daar nu ontreuren. Want daar in de stad kan je toch meer gebeuren. Je winter. Donker en licht. Achtergebleven daar waar geweest. Ik dans mijn ogen. En wel naar Spanje, waar Juanas, Enrico Matías en Emmanuel klaarstaan om ons te begroeten. De la mía que aquel día Por kamer y casi pierdo hasta kamer cama. Cama, cama, cama, kamer baby. te heb Con disimulo, que tengo la camisa negra y debajo tengo el de A geopend en ik heb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 Yo solo tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi calma ik heb het hart, ik heb con hart, ik heb het hart, ik heb het hart, ik heb tengo hart, ik heb Mi cama, cama, cama, cama Triple Play. Muziek voor alle seizoenen. Ouvre-moi bien ton cœur Chante, chante, guitare Sous mes doigts, mes chantes de bonheur Si j'ai mis dans ton cœur andalou Trop de soupirs à ton goût Chasse au loin les sanglots superflus Qu'on n'en parle jamais plus Dis-moi des choses folles Au-delà des paroles Que ma bouche doit taire N'ayant que des mots de chair L'oiseau s'est caché dans ta voie Et la porte qu'il garde Pour nous deux s'en trouve quelquefois La voiture c'est le jardin secret Où plus rien ne meurt jamais Là les soirs ont tous des lendemains À la portée de ma main Quel pays magnifique Sont là dans ta musique Moi-même je demeure Ébloui par leurs couleurs Oh, guitare magique Quand tu fais vibrer tous tes accords Un monde fantastique Fais revivre ton cœur de bois mort São as mais lindas do mundo, donas do nosso coração, se somos meigos para elas, dão-nos tudo, tudo, tudo, com toda a dedicação. E se elas querem um abraço ou um beijinho, nós Pimba, nós Pimba. E se elas querem muito amor, muito carinho, nós Pimba. Nós pimba, e se elas querem um en à maneira? Nós pimba, nós pimba, e se elas querem à noitinha brincadeira? Temos de lhes dar amor Nunca, nunca as deixar sós e consolar seu coração Quando estão apaixonadas São-nos muito dedicadas Por isso, rapaziada Convém que elas sintam que por nós são muito amadas E se elas querem um abraço ou um beijinho Nós pinda, nós pinda E se elas querem muito amor, muito carinho Nós pinda Nós pimba e se elas querem um encosto à maneira Nós pimba Nós pimba e se elas querem a noitinha brincadeira Nós pimba Nós pimba E se elas querem muito amor, muito carinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem um imposto à maneira, nós pimba, nós pimba. E se elas querem à nef brincadeira, nós pimba, nós pimba. Italië is eveneens in zonde stemming, maar steeds meer landgenoten hun vakantie doorbrengen. Momenteel erg warm, maar Dalida, Toto Coutinho en Umberto Tozzi en Monica Bellucci staan klaar met een muzikale doorslesser. Armene da te waar de nostalgie van drijft. Lasciatemi cantare, Con la chitarra in mano Lasciatemi cantare Sono un italiano een Italia, gli ben een dente ik e un partigiano partigiano presidente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 Lasciatemi cantare una canzone piano, piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono ben Sono un italiano, un italiano vero.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 Lasciamoci ti, amo. io sono te, ama, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore, nel letto, comando io un Ik wil je